Ook vergeleken bij andere Europese landen hebben Nederlandse ouderen het financieel goed. Het Rotterdamse havenbedrijf wil zo snel mogelijk aan de slag met het opslaan van CO2 in een leeg gasveld onder de Noordzee. De onderzoekers zeggen dat per jaar 2 tot 5 miljoen ton CO2 kan worden opgevangen. In 2030 kan het 10 miljoen ton worden, een derde van het totaal.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 Het weer bewolkt vanavond in het zuiden en westen een stevige bui... met kans op hagel en onweer. Morgen vanuit het zuiden weer wat regen. In het noorden later op de dag ook weer kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie Nog een staartje van de avondspits. Op de A4 Amsterdam-Den Haag nog zo'n 20 minuten vertraging... tussen Hoelof Arendsveen en Zoeterwoude Dorp. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... 4 kilometer verder tussen knooppunt Cormier en Aken Sloot met een half uur vertraging. De spoedreparatie duurt wat langer dan gepland... waarschijnlijk tot 8 uur vanavond. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A12 de richting Utrecht... tussen Bodegraven en Woerden nog 4 kilometer. Even de laatste hypotheekrente opzoeken. Hm, niet verkeerd. Staat dat huis nog te koop? Ja, meteen een bezichtiging plannen...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 Vergroot uw wereld. Lees nu de Volkskrant vanaf 2,50 per week. Ga voor de actievoorwaarden naar volkskrant.nl actie. De Do-It-Self-hypotheek van Money you. Sluit hem zelf af en bespaar honderden euro's. Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Gooit PSV de competitie in het slot? En die zitten we mee Prachtig! Of breekt Ajax de titelrace weer open? Ja! No! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV-Ajax.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 Doe ik nog even de btw aangifte Dat En dat doe je allemaal gewoon lekker op je computer. ZZP'ers vinden boekhouderen een feestje met Tello. Uw bestelling na 60 dagen op rekening betalen met Business Plus. Ga nu naar konrad.nl. ZZP'ers doen de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl Tello met een W. NPO Radio 1, VPRO. Heeft Europa het antwoord op datalekken zoals bij Facebook? Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Volgende maand wordt nieuwe Europese regelgeving van kracht, die de privacy van de burger beter moet beschermen. De Europese regels zijn strenger dan de Amerikaanse... maar is dat ook voldoende om schandalen als dat met Facebook te voorkomen? En een net verschenen boek over de genocide in Rwanda in 1994... werpt nieuw licht op de rol van de toenmalige rebellen. Tot half acht is dit Bureau Buitenland. Morgen moet Facebook-topman Mark Zuckerberg getuigen voor het Amerikaanse congres. Hij moet verantwoording afleggen voor het datalek waarbij gegevens van ruim 80 miljoen gebruikers in verkeerde handen kwamen. De hele affaire kan nog altijd grote gevolgen hebben voor het miljardenbedrijf. Rut Oldeziel, hoogleraar Amerikaanse en Europese techniekgeschiedenis aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe bijzonder is dat dat Zuckerberg uh, uh, moet verschijnen voor het congres? Nou, dit is de eerste keer dat de man zelf komt. Meestal heeft hij afgevaardigden die in het congres moeten getuigen voor de hoorzetting. Dus het geeft wel aan hoezeer het bedrijf voelt dat ze in het nauw gedreven zijn. Hij moet echt met een goed verhaal komen. Ja, want anders? Nou, kijk, het is natuurlijk zo dat uh, de, de zaak gaat uiteindelijk over uh, is de democratie gewaarborgd. Hè? Dat gaat natuurlijk over de manier waarop de Russen zich inmenging hebben gehad in de Amerikaanse uh, verkiezingen. Dat is gaan het hart van de publieke zaak. Uh, en hij gaat getuigen bij zowel de Senaat als bij het huis van afgevaardigden. En daar zal ook de Senaat en, en, en de, de senatoren en de afgevaardigden die van Keinse huis zijn, zullen ook een keuze moeten maken? Is hier een rol voor de overheid als het gaat om het beschermen van uh, data? In Amerika is het zo dat uh, eigenlijk uh, die, dat, dat hele internet geprivatiseerd gepri is. Dat is uh, het grote goed van de jaren negentig. Er is ontzettend veel uh, ontwikkeld aan start-ups zoals we die kennen. Maar de vraag is nu, is er niet uh, tijd om ook voor de overheid uh, een, een rol te pakken als het gaat om de bescherming van consumenten aan de ene kant en de van de democratie aan de andere kant. Ja, uh, vanuit Brussel luistert uh, mee D66-Europarlementariër Sophie Intveld. Uh, goedenavond. Goedenavond. Uh, in Europa gelden vanaf eind volgende maand strengere regels voor uh, techgiganten zoals Facebook. Uh, nieuwe wet, mede-initiatief van het Europees Parlement. Uh, wat kunnen bedrijven zoals Facebook straks niet meer wat ze nu nog wel kunnen? Nou, de regels worden bijvoorbeeld veel strenger als het gaat om toestemming moeten vragen van de, van de gebruiker. Uh, bedrijven mogen zich niet meer verschuilen... achter een of andere vage 40-pagina juridisch-Engelse... verklaring over privacy. Ze moeten echt heel duidelijk maken wat ze met gegevens gaan doen... en daar moeten uh, de gebruikers echt toestemming voor geven. Uh, ze mogen gegevens ook niet meer zomaar voor andere doeleinden gebruiken. Maar ik denk een heleboel van de dingen die ze nu gedaan hebben... Uh, die mogen ze eigenlijk... Onder de huidige wetgeving ook al niet. En wat ja, wel waarom gebeurt het dan wel? Nou ja. Kijk, dat heeft ook wel een beetje te maken met het uh, publieke besef. Hè? Mensen zijn ineens wakker geworden. Terwijl heel veel van de feiten waren al bekend. Ik vraag me dan ook af waarom de toezichthouders... eigenlijk niet scherper gereageerd hebben. Uh, vanaf volgende maand met die nieuwe wet... krijgen ze nieuwe bevoegdheden, nieuwe middelen. Ja, ik hoop dat ze dan ook nu uh, in, het, in het nieuwe privacybesef... ook veel harder gaan, gaan handhaven, hoge boetes opleggen. Maar probeert u die, die, die vraag zelf eens te beantwoorden die u stelt waarom toezichthouders niet uh, sneller, eerder gereageerd hebben? Ja, nee, goed, dat moeten ze zelf antwoorden. Maar ik merk, als ik vanuit mijn eigen ervaring neer... ik ben al heel veel jaren bezig met het onderwerp privacy. Uh, en er wordt altijd een beetje... Ja, Overgedaan, ja, ja, privacy is een beetje links dingetje, een beetje luxe, luxe ding. Nee, ja. het is een grondrecht, een wettelijk recht. Wat bovendien hebben we nu gezien ook ja, essentieel is voor de kwaliteit van onze democratie. Ja, en uh, ben ik als Europese burger ook zeg maar in Amerika of bij Amerikaanse uh, bedrijven uh, beschermd? Uh, als de, als uh, de, de wet die nu in mei van kracht wordt, die geldt. Binnen Europa, maar dat wil dus ook zeggen bedrijven van buiten... dus vanuit de VS of vanuit China... die hier de Europese markt uh, bestoken, zeg maar, ook die vallen onder die regels... Uh, dus dat is echt een enorme verbetering ook ten opzichte van de, van de huidige situatie. Nog een verbetering is dat die wet, hè, dat wordt één wet voor heel Europa... terwijl nu elke EU-lidstaat een beetje zijn eigen invulling uh, eraan geeft... waardoor heel veel van die bedrijven in Ierland gaan zitten... waar ze een beetje, uh, beetje lossere uh, interpretatie eraan geven. Nou, dat gaat allemaal veranderen. Waar ik me wel zorgen over maak is... Um, je ziet nu dat, dat Facebook reageert op de nieuwe wetgeving die eraan komt... Maar ook ook gewoon op de markt prikkels. Hè. Ze, ze willen natuurlijk ja. niet hun gebruikers kwijt. En dat is heel goed. Maar waar we het eigenlijk helemaal niet over hebben... is dat er in de afgelopen jaren eigenlijk bijna nog meer mogelijkheden zijn geschapen voor overheden. Met name uh, politie en uh, veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten. Uh, en dat, uh, dat gaat steeds ja. verder. Ook buitenlandse overheden. Hè. De Amerikanen hebben zichzelf net uh, een wet gegeven... waarmee ze denken dat ze hier in Europa ook toegang krijgen tot onze data. Ja. En dan hoop ik dat mensen eigenlijk net zo uh, verontwaardigd en verontrust zijn uh, en dat we daar net zo fel op gaan reageren. Ja, laten, we, nee. laten, we, laten we nog heel even naar uh, Rut Oldeziel gaan, naar Amerika. Wat gaat dit, deze wetgeving, denkt u, ook iets betekenen voor die Amerikaanse bedrijven? Die krijgen hiermee te maken. Ja, die krijg je zeker hiermee te maken. En zij de, de zullen allereerst uh, de beslissing moeten nemen... als businessmodel gaan ze alleen maar voor de Europese markt... die privacyregels uh, daar handhaven en voor de rest van de wereld niet. Nou, Als we kijken naar uh, in het verleden hoe standaarden werken... is het meestal voor een bedrijf dan handiger om voor de hele uh, wereld één te hebben. Maar dat weten we niet zeker. Ja. Hè? Dus dat, dat Europa dan de gouden standaard heeft. Maar het is wel zo dat het Europese systeem en het Amerikaanse systeem eigenlijk op elkaar botst. In Europa is uh, die privacy is, zeg maar een universeel, uh, universeel recht. Dat hebben we al heel erg lang. We gaan het nu alleen neerzetten in de digitale wereld. Uh, en in Amerika is die bescherming vooral voor Ameri Amerikanen uh, in eigen land, maar voor de rest van de wereld niet. En dat heeft natuurlijk te maken met toch de mondiale positie van Amerika als supermacht. Ja, maar, maar als ik u goed hoor... het ja. Het ja, ja, deze... gaat over het tegen Terrorisme ja. waar, uh, he, waar Sofie van hetzelfde ook over heeft. Uh, want daar zijn de bevoegdheden enorm groot. En daar geldt die privacy dan niet. En in het beste geval kunnen Amerikaanse burgers profiteren van deze Europese regelgeving? Of het gebied oh, van privacy? In, in het in, uh, ja, al ingepositioneerd als consumenten. Uh, en dat is belangrijk. Niet als burgers in de zin als het terrorisme dreigt. Dan gaan al deze wetten natuurlijk overboord. Want ja. dat hebben we ook gezien. Ah, uh, ja. Dat Facebook uh, in, uh, in de relatie met de overheid uh, haar uh, gegevens moet overgeven. Dus in, in, het is nu, op dit moment, moet je toch zien dat het gaat over wetgeving. Waarin de overheid zich opstelt als beschermer van de consumenten. En uh, de privacy. So. En waarin consumenten zich moeten realiseren dat wij googlen alsof het uh, gratis is. Ja. Facebook of, of het gratis is. Maar dat is een illusie. Het is een businessmodel. Ja. Het zijn niet algoritmes, het is een businessmodel. Okay. En dat, daar moet de dis discussie natuurlijk over gaan. Sophie in het, is het veld. Is Google in... een, een openbare bibliotheek of niet? Nee. Ja. Sophie Intveld, de regelgeving die nu in mei van kracht wordt... is dat afdoende of, of moet er toch nog meer gebeuren? Uh, nee, het, het, op zich is het uh, een hele goede wet. Hè? Niet perfect, dat zijn wetten nooit. Maar het is wel echt op dit moment de beste wet ter wereld. Maar er zijn nog wel gebieden die nog niet helemaal gedekt zijn. Uh, we zijn dus ook bezig met een aanvullende wet... die bijvoorbeeld reguleert uh, hè, volgen uh, op het internet. Tracking en tracing, uh, gebruik van cookies. Uh, maar ook bijvoorbeeld gegevens die zijn verkregen... bijvoorbeeld in dit geval door Facebook... mogen die dan voor een ander doel worden gebruikt bijvoorbeeld. Door Cambridge Analytica. Ja. Nou, met die wet zijn we op dit moment nog bezig. En uh, er zijn een aantal partijen, met name uh, de, de rechtse partijen, die, zijn, die, die willen eigenlijk die beperkingen niet, die willen geen privacybescherming. Maar ik hoop dat die nu door deze situatie toch voldoende zijn wakker geschrokken. Uh, en zich toch achter dat standpunt van het Europees parlement gaan stellen. En, uh, en zeggen. nee, het is voor ons niet alleen voor onze burgers, maar ook voor onze democratie is het essentieel dat we uh, niet. Niet dat we het gebruik van persoonsgegevens afschaffen, maar wel dat we het in goede banen leiden. Ja, heel kort nog even, Sofie, in het veld. U slaat eigenlijk, als ik uh, Rut Oldenziel goed beluister... Ja, het businessmodel onder die bedrijven weg. Uh, nee. nee? Dat is onzin. Nee, dat, dat roepen ze zelf altijd heel hard. Ja. Maar allereerst denk ik, ook een, een businessmodel business dat erop gebaseerd is... Hè, dat alleen maar kan functioneren als je een wettelijk grondrecht schendt... is geen businessmodel. Maar het kan heel prima. Er zijn namelijk ook nou, heel ze verdienen veel bedrijven... Er wel geld mee. Ja, maar, ja, maar uh, ja, dat kan. Maar er wordt heel veel geld verdiend door het schenden van, uh, van mensenrechten. Uh, en daar willen we niet per se aan meedoen. Uh, wij geven ook om de kwaliteit van onze democratie. En er zijn heel veel voorbeelden van bedrijven die wel degelijk heel innovatief uh, geld kunnen verdienen. Ook zonder uh, het schenden van de privacy. En laten we niet vergeten, want ja. wat ze vaak zeggen is dat ze dan helemaal geen gegevens meer krijgen. Dat is onzin. Het enige verschil is. Hè, zij zeggen, wij willen sowieso alle gegevens van iedereen... en als ze dat niet willen afgeven, moeten ze dat maar zeggen. Wij zeggen het precies andersom. Nee, okay. uh, de standaard setting is privacy. Maar als een bedrijf gegevens wil uh, hebben... dan moeten ze daar toestemming voor vragen. Helder. We gaan het er vast nog eens een keer over hebben. Hartelijk dank, Sofie Intveld en Rut Aldenziel.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 Ja, dan is er weer een nieuwe presidentiële podcast te beluisteren. NRC-correspondent Guus Valk en onze eigen Chris Keine... hebben deze week onder andere over de invloed van Fox News op president Trump. Fox laat op eerste paasdag beelden zien van mensen in Mexico... migranten die volgens hun op weg zijn naar de Amerikaanse grens, wat niet waar was. En daar is Trump en die zegt, we sturen het leger naar de grens. We hebben natuurlijk altijd gedacht, de macht van Fox is groot omdat zij kiezers beïnvloeden en omdat zij kijkers beïnvloeden. Het verschil nu is dat ze niet zozeer de kiezers daar heel erg een stempel op drukken, maar vooral ook op de president van de Verenigde Staten zelf. Dus daar zit de werkelijke macht van Fox, blijkt nu wel. In mijn, ja, in mijn ogen is dat echt een unieke situatie in de Amerikaanse geschiedenis. Ik kan me niet herinneren dat één medium ooit zoveel macht en invloed heeft gehad als Fox News. Um, en dat past natuurlijk wel in het beeld, wat we al een paar maanden zien. Maar dat Trump langzaam afstand heeft genomen van de meeste uh, adviseurs. Die mensen zijn allemaal, of ze zijn echt weg, of hun macht is ingeperkt. Ja. En dat betekent dat de enige die we nog hebben, Trump zelf is. Um, die televisie kijkt. En... Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. In een net verschijnen boek wordt de rol van de rebellen belicht... tijdens de genocide in Rwanda van 1994. In honderd dagen tijd werden tussen de 500.000 en 1 miljoen mensen... voornamelijk Tutsi op gruwelijke wijze vermoord. De genocide werd voorbereid door Hutu-politici... en uitgevoerd door Hutu-milities. De Tutsi-rebellen van huidige president Paul Kagame... stopten de genocide door het land te veroveren... en het Rwandese leger te verslaan. Dat is het gangbare verhaal. Tijdens die strijd werden ook misdaden begaan door de rebellen van het RPF. Voornamelijk uit wraak. Maar dit nieuwe boek in Praise of Blood van de Canadese journaliste Judy Reaver werpt daar toch een nieuw licht op. In Antwerpen zit Emeritus hoogleraar Midden-Afrika, Philip Rijntjes, goedenavond. Goedenavond. Uh, u bent zelf ook al sinds 1994 bezig met onderzoek naar deze genocide. Uh, wat is er bijzonder aan dit boek? Wel, eigenlijk wisten we in grote lijnen natuurlijk al dat het uh, RPF, dat vandaag aan de macht is in Rwanda, uh, grote ernstige misdaden gepleegd had. Misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden. Uh, <tiek> en dat wisten we in grote lijnen uit allerlei bronnen van de VN, uh, NGO's, mensenrechtenorganisaties enzovoort. Wat dit boek brengt en wat dit boek ook zo belangrijk maakt, dunkt me, is, uh, zijn drie dingen in essentie. Eén... De, het aantal en de kwaliteit van de bronnen, hè, die, de, bijvoorbeeld een aantal bronnen, geheime documenten van het Rwanda-tribunaal, die nooit gebruikt zijn voor het tribunaal, omdat geen enkele verdachte van het Rwandese Patriotisch Front vervolgd is geweest. En er zijn heel wat documenten die op een of andere manier in handen van Joudi Rievert gekomen zijn. Het, het is ook de kwaliteit van de bronnen, hè, dus niet alleen die documenten van het Rwanda-tribunaal, maar bijvoorbeeld ook getuigenissen, en nu heb ik het over tientallen van voormalige leden van het RPF... die in groot detail beschrijven wat er gebeurd is. Tijd dus op tanten. Wat zegt u? Spijt op tanten van het RPA. Ja. ja, spijt op tanten in die zin ook dat een aantal van die mensen zeggen dat ze dit eigenlijk niet accepteerden. Uh, dat ze verplicht werden om mee, om mee te moorden en als zij het niet zouden gedaan hebben, zouden ze zelf vermoord worden. En dus er is een gevoel van uh, frustratie en ook wel een schuldgevoel en daarom uh, hebben ze... Zij en, en, en uh, uh, vele anderen hebben aan Judy River en ook wel aan, aan sommige anderen gezegd wat ze gezien hebben. Ja. De tweede, tweede kwaliteit, vind ik, of het tweede belang van het boek is het. Ik noemde het daar net al even is het het enorme detail. We wisten dus in, in grote lijnen wat er gebeurd was. Dat tienduizenden, uh, wellicht meer dan honderdduizend mensen vermoord waren door het FPR of door het RPF. Maar wat we nu zien is een zeer gedetailleerde omschrijving van een aantal incidenten. Belangen niet allemaal, maar een, uh, ik zou zeggen, een vijftiental incidenten worden. Incidenten bedoel ik de slachtpartijen mee. Slachtpartijen? Uh, worden in groot detail, uh, ja, dat zegt u. Kunt u daar iets, iets meer detail in, in detail op? Ik geef u een voorbeeld. Er staan er dus er staan er een, een aantal in. Ik heb ze niet geteld. Maar hmm. bijvoorbeeld, uh, een van de eerste zeer ernstige slagpartijen heeft zich voorgedaan in uh, Biumba, in het noorden van het land, waar duizenden mensen in het stadion van Biumba zijn samengedreven en allemaal vermoord. Uh, de RPF-militairen hebben daar granaten in gegooid, hebben machinegeweren gebruikt om iedereen te vermoorden. Bleek dan bovendien dat initieel die mensen begraven werden, maar dat werd beschouwd als een risico, want dat zou ...later ontdekt kunnen worden... ...werden die mensen in... ...zeg maar grote crematoria... Uh, ...opgebrand, geïncinereerd gewoon... Dus, ...dus dat is maar één van de... ...en dan, ja, de details... ...gaan ook over de... ...het boek is soms heel moeilijk te lezen... ...ik bedoel, het is zwaar om lezen, omdat het ontzettend vreed is. Wat ik hier zie... is eigenlijk wat we weten over wat... to- extremisten de Tutsi hebben aangedaan. Het uh, mensen zoveel mogelijk leidbrok, uh, leiden, uh, leiden of berokkenen. Zeer brutale manieren van, van mensen doden. Soms een zeer lange en trage dood. En dat zie ik opnieuw nu in een aantal incidenten... die door Judy River beschreven worden als begaan door uh, militairen... en ook soms wel Tutsi burgers uh, van het Rwandese Patriotisch Front. Ja, dus er was sprake van zeer systematische moord. Ja, en dat is misschien wel het... De derde uh, pardon, kwaliteit van het boek. Kwaliteit, uh, revelatie zeg maar van het boek. Uh, tot nog toe, en ik heb dat zelf ook steeds zo geschreven: hadden we dus zeer precieze aanwijzingen, zij het dikwijls in, in vrij algemene termen, van uh, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. Maar ikzelf en vele anderen hebben tot nog toe geschreven dat we geen aanwijzingen hadden of geen geloofwaardige aanwijzingen. Dat het Rwandese Patriotisch Front ook een genocide tegen de hoeten zou begaan hebben. Nu daar blijkt uit het verhaal van Judy River dat het wel degelijk om een genocide gaat. Dat, als je naar de genocideconventie kijkt dan moet het, het moorden gebeuren met de bedoeling een etnische groep in zich heel of gedeeltelijk als dusdanig uh, uit te roeien. En dat is zeer duidelijk volgens uh, een, een aantal incidenten... ook verklaringen van voormalige RPF-leden. is zeer duidelijk dat die intentie om zoveel mogelijk hoeten te vermoorden... Uh, achter de slagpartijen zat. Ja, en dan zit hij in het midden van de uh, definitie van de genocideconventie. Ja, het, het verwijt wordt altijd gemaakt uh, dat het RPF-beschuldigen van genocide... is het verhullen van die ene grote genocide... Ja, dat wordt, ik was gezegd, hey, een van de problemen is, als je zelfs het RPF beschuldigt van uh, andere misdaden dan de genocide, dan word je snel als een genocideontkenner bestempeld. Dat is natuurlijk een, een, een ongeldig argument. Ten eerste, één genocide zou een andere genocide niet compenseren. Ik heb de genocide tegen de Tutsi niet alleen erkend, maar altijd veroordeeld. Ik heb er vorig jaar nog een boekje over geschreven. Dus dat staat buiten kijf. De, de, de Tutsi van Rwanda zijn het slachtoffer geworden van een genocide. Maar het vaststellen dat het RPF... En ik noem dat niet de Tutsi, maar de, het RPF, en dat zijn dan wel Tutsi, maar niet alle Tutsi. Dat die ook een genocide begaan hebben tegen de Hutu, maakt de genocide tegen de Tutsi niet minder. Ja, um, er was een Rwanda-tribunaal, zij hebben onderzoek gedaan. Waarom is dit nooit verder onderzocht naar buiten gekomen en waarom zijn er geen processen geweest? Wel, het is dus zeer goed onderzocht. Hè? Er was een special investigations unit, ik heb die mensen zelf ontmoet in uh, mei 2003, die hadden goede dossiers en er zou men had kunnen vervolgen. Wat er dan gebeurd is, is dat de toenmalige procureur, Cana Ponte, duidelijk gemaakt had dat zij... ...zou vervolgen, dat dat haar intentie was... ...en toen is er een campagne ontstaan... ...zowel door het Rwandese Patriotisch Front... ...als door, ik zou zeggen... ...de sponsors van het Rwandese Patriotisch Front... ...vooral dan Washington en Londen... ...die geprobeerd hebben van dit te vermijden... ...en dat is gelukt, Caroleel Ponte is ontheven... ...uit haar post van procureur van het Rwanda-Tribunaal ...ze bleef wel procureur van het ex Tribunaal. ...en ze is dan opgevolgd door een Gambiaanse jurist... Uh, ...meneer Jallo, die... ...mij duidelijk maakte vanaf 2004 dat hij niet van plan was RPF-verdachten te vervolgen. Ja. En de reden daarvoor is... Er zijn veel redenen voor. Hey, er is natuurlijk een zeer sterk gevoel van schuld geweest over de genocide tegen de Tutsi. Um, de vraag van het RPF is heel dikwijls geweest van waar waren jullie in 1994? Jullie hebben ons geen lessen te leren. En dat, dat schuld- en boetegevoel is zeer sterk aanwezig geweest onder meer in... Maar ook, ik ging zeggen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar ja. ook in Nederland bijvoorbeeld. Ik heb die, dat gevoel zeer sterk aangevoeld de uh, tweede helft van de jaren negentig bij mensen. Zoals, uh, zoals Jan Pronk bijvoorbeeld. Dus dat minister. gevoel is zeer sterk aanwezig. Ja, maar was dat gevoel dan kennelijk zo groot in met name Londen en Washington om uh, het, het Rwanda-tribunaal uh, aan te zetten om niet te vervolgen? Er waren ook andere redenen. Hey, uh, het Rwandese regime uh, was een regime dat beschouwd werd als, uh, een, als zeer succesvol op economisch vlak, was zeer liberaal, zeer bedrijfsvriendelijk. Rwandese troepen werden ingezet in uh, VN-vredes- of Afrikaanse Unie-vredesmissies. Waar Amerikanen geen boots on the ground willen, he, geen eigen troepen willen inzetten na het debakkelen van Somalië. Dat was in die periode nog zeer sterk aanwezig. Er is dus een, een combinatie van factoren die verklaard heeft... dat men eigenlijk het RPF niet wilde erkennen voor wat het was. Namelijk een, een, een misdaadige organisatie... zoals nu heel sterk blijkt uit het boek van Judy Reaver. Ja, um, bij de, zeg maar, de genocide van Rwanda uh, zijn zo'n 800.000 mensen om het leven gekomen. Is er enige schatting te maken... hoeveel slachtoffers de rebellen hebben gemaakt, of niet? In, die, in dat jaar 1994. Wij, wij, hebben, wij hebben eigenlijk ook geen precieze gegevens over het aantal slachtoffers gemaakt tijdens de genocide tegen de Tutsi. Um, mijn schatting is dat er uh, ongeveer tussen een half miljoen en 600.000 Tutsi vermoord zijn tijdens de genocide op een totale Tutsi-bevolking van net onder de 800.000. Als je naar het compleet demografisch plaatje kijkt van voor en na de genocide, dan zouden er tussen de, het miljoen een miljoen vijftigduizend en een miljoen honderdvijftigduizend mensen vermoord zijn. Dat zou dus betekenen dat wellicht ongeveer een half miljoen Hutu ook de dood zouden gevonden hebben. Maar we moeten goed opletten, want heel veel van die mensen zijn niet vermoord door het RPF. Zijn vermoord door andere Hutu. En niet alleen om politieke redenen, ook om het grondinpikken, uh, uh, grond inpikken, ja. dat soort dingen meer. Ziektes, cholera in, uh, in de toenmalige Zaire. Maar dat het RPF um, zeker 100.000, en ik heb het enkel over wat er in Rwanda gebeurd is, want er zijn ook heel veel Hutu-vluchtelingen vermoord door het RPF in Congo, dat is ruim 200.000. Minstens honderdduizend in Rwanda zou ik zeggen. En het zou er wel eens meer kunnen zijn. Ik vind die aantallen minder belangrijk dan het feit. Oké, okay, He, uh, nog even heel... Want we zijn praktisch door de tijd. Gaat dit boek consequenties hebben? Wat zegt u? Gaat dit boek consequenties hebben? Dit onderzoek. Ja, gerechtelijke consequenties wellicht niet. Want er is geen enkele rechtbank meer bevoegd... om hierover uitspraak te doen. Het zou naar mijn gevoel politieke gevolgen moeten hebben. Ja. Uh, Kagame moet ter verantwoording worden geroepen. Al is het dan maar politiek. Oké, okay. goed, hartelijk dank uh, Philip Rijntjes over dat boek van Judy Reaver in Praise of Blood. En uh, tot zover bureau Buitenland. Straks kunststof met Jelly Brouwer, daarin te gast het muzikaal cabaretduo Gentle en de Boer. Maar nu eerst het nieuws: NPO Radio 1 met Clemens Peters.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 Het Rotterdamse havenbedrijf wil zo snel mogelijk CO2 opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. De techniek is bij uitstek van belang in de Rotterdamse haven, omdat daar 1 vijfde van de totale Nederlandse hoeveelheid CO2 wordt uitgestoten. In 2030 zou zo twee derde van de CO2 in Nederland opgeslagen moeten worden. In het onderzoek naar de dode baby in Schiedam... heeft de politie een vuilstortplaats in Schiedam doorzocht. En daar lag afval uit een ondergrondse container uit de buurt van de flat... waar het kind zaterdag werd gevonden op het balkon. De politie zoekt naar sporen van de ouders. En werkgevers krijgen een extra mogelijkheid om mensen te ontslaan. Nu moet er een duidelijke reden zijn voor ontslag... maar minister Koolmees van Sociale Zaken wil het mogelijk maken... dat het ook een opeenstapeling van kleinere reden kan zijn.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gasten trokken de afgelopen twee jaar langs louter uitverkochte zalen... met hun debuutvoorstelling De Snoepwinkel is gesloten. En nu is het tijd voor de volgende stap, magie. Want je wil nou eindelijk wel iets meemaken. Iets dat je even opdeelt, boven het alledaagse. Hier zijn Jentel en de boer... Uw presentator, Jenny Brouwer. Kunnen jullie elkaars kleren aan? Ja, ja we hebben dezelfde maten. Precies. En ook schoenmaten. En ook schoenmaten, ja. Ja, dat is echt doodeng. <lacht> Ik was namelijk heel erg verrast te lezen... dat jullie vroeger ook allebei veel ronder zijn geweest. <lacht> ja. Ja, klopt. Ja, op de toneelschool uh, heb ik me even een uh, periode laten gaan. Jentel. Ja, ik. Want dan zit je, toch, het zit je toch heel vaak op school. En dan ben je veel aan het werk En dan, maakt, dan hoef je nog niet zo naar buiten te treden. En toen zat ik wel vaak uh, lekkere dingen te eten. Ja, ja we hadden zo'n café onder de toneelschool. En ik herinner me dat we echt de helft van de tijd daar Tosti zaten ja. te eten. koffie verkeerd. Met heel veel ja, ja. kaas. Ja, hele dikke kaas. Lekker, jongen. En daarna ging het er langzaam weer vanaf. Ja, ja behoorlijk vanaf. Want, want de, en jij was als kind, toch, heb ik begrepen, Christine, de boer? Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, nee, ik was, ik was al een, een stevig kindje, ja. Ja, ja, nee, ze, ja dat, nee, wat, wat wil je erover weten? <laughs> Hoe zwaar? Ik weet niet wat of ik, ik daar echt iets over wil weten. Nee, ik denk maar wel dat het je vormt Eigenlijk was mijn vader. vraag of jullie elkaar uh, mollig hebben leren kennen. Uh, maar dat was... Jij bent dus gewoon als kind stevig geweest, wat nee. Is dit en ook nou op, op het onderwerp, he? ja, maar ja. Niet, niet. Nou, weet zo je wat, wat mollig, wel hè? zo is, is dat ik denk wel dat veel mensen die het vak gaan doen, wat wij doen, cabaretier worden, grappen gaan maken, toch wel vaak iets hebben waardoor je ja, je een beetje een misfit voelt in de wereld mm -hmm. of waardoor je denkt: Oh, ik, ik ben dit of ja, ik weet. Ik heb bij mezelf al altijd gedacht, omdat ik als kind. Vooral ook dacht dat ik het niet van mijn uiterlijk moest hebben, dat ik daardoor ook wel mijn humor en mijn welbespraaktheid ontwikkeld heb, of zo. Omdat je dacht, juist dat ik het niet van mijn uiterlijk moest dacht hebben. Dacht dat ik het niet van mijn uiterlijk moest <laughs> hebben, nee, nu weet jij ja, wel hebt Daardoor ook wel weer dat ontwikkeld. Ik denk toch voor veel, veel comedians geldt wel dat ze iets hebben waar ze van waar ze minder in zijn, hmm. maar het vormt je wel, dus wij denk het wel, ja, ja. ja. En Jentel. Ja, bij mij was het gewoon vooral, volgens mij, op de, toen ik in het eerste jaar kwam, was het, was het allemaal prima. Maar de, ja, het is echt zo'n tweede, derde jaar geweest. Uh -huh. dat ik, gewoon echt wat ik zag laatst uh, wat foto's ervan terug. Jij was absoluut niet mollig. Jawel. Ik had echt zo'n zo hoofd. Nee, ik heb hoofd. Nu heb ik hoofd. Nee, dat was allemaal niet erg. Maar uh, je hebt, ja, het is ook lekker. Want dan ben je van mijn ouders mocht ik nooit heel veel snoepen. Logisch. En toen ik op kamers was, kon ik eten wat ik wilde. Ja, dat vond ik fantastisch. Jij zag je kans schoon. Ja, kon ja. ik friet eten wanneer ik wilde. En uh, snoep. Dus <laughs> uh, zelfde maat, dezelfde schoenmaat. Allebei ooit wat ronder geweest. En uh, jullie hebben een grote voorkeur voor heel lekker eten. Hè? Ja. ja. Uit eten. Ook, Ja, maar ja. ook thuis. Ook koken vind ik heel leuk. Ook vaak we, ook als we op tournee zijn. We spelen zo vier, vijf keer per week. En dan uh, koken we altijd om beurten. En dan nemen we echt lekker eten mee. En dat gaan we dan warm mee. Een tupperware bakje. Ja, ja omdat je, je kan niet in elke plek van Nederland heel lekker uit eten. Ook hebben we daar niet echt de tijd voor. Dus dan uh, zorgen we dat we heel lekker koken. En dat we dat dan meenemen. En dan, ja. uh, ik vind echt eten, vind ik echt het hoogste. Uh, vorig jaar zijn wij met z'n drieën met nog een vriendin van ons naar Interscultus gegaan. Dat is waar ik vandaan kom, in Kruiningen. Dat heeft nu drie sterren. Daar hebben we ook heerlijk gegeten. Ja, en jouw vriend Jentel, Erik ja. van der Velden, vertelde ons... dat jij echt met tranen in je ogen aan een tafel kunt zitten in een restaurant. Oh ja, hij ook, ja. Omdat sommige smaken, die neem je helemaal mee naar een andere wereld soms. En dan kun je helemaal doorontroerd raken, ja. Herken Zulken je dat ook? Ga jij ook zo ver? Ja, ik applaudisseer heel vaak als ik iets lekker vind. <lacht> dus begin jij te dus klappen, echt buiten, en op de buiten mezelf om? Nee, maar dat is ook inderdaad dat mijn vriend me dat vertelde dat ik dat, dat ik dat doe. Als ik iets heel lekker vind, dan zit ik zo, dan ga ik in mijn handjes klappen. Of ja. een rondje rennen, dat doet ze ook wel eens. Dat doe ik ook wel eens, ja. ja. Een rondje. En als ik iets echt heel lekker vind, ja, dan, en dan kan ik ook soort van gaan marcheren weleens of zo. Ja. Dan kan echt helemaal. Gaan ja, ja, een soort Goed, Dat wat elkaar. betreft de verschillen. Ja. Maar met maat, hè? Eten we nu. De tegels liggen daar. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kunnen worden. Het was een grote verrassing, begreep ik daarnet. Ja. Uh, luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs. Via Twitter bijvoorbeeld. Hashtag Radio Kunststof. Of... Um Stuur gewoon een mail naar kunststof.ntr.nl. En verder meld ik dat we 24 uur per dag te beluisteren zijn via de podcast. En uh, sinds kort ook te zien trouwens. Ook vandaag via radio1.nl. Nou, Jentel en de Boer zijn er dus. Uh, jullie waren er eigenlijk opeens, althans na mijn beleving... Um, vooral na het winnen van de Annie M. G. prijs, Het beste theaterlied. Dat was in 2014. Maar ja. daarvoor hadden jullie ook al grote prijzen gewonnen. Uh, ja. Wim Sonneveldprijs ja. en de publieksprijs... Uh, bij het Amsterdamse ja, Kleinkunstfestival. het, begin, het Amsterdamse 2013. 2013. Ja, toen zijn wij samen echt uh, ervoor gegaan. En dat was ook de eerste prijs die we wonnen. Wim Sonneveldprijs. Maar wacht, en even, de publiek, Hiermee ja. zeg je toen zijn we er echt voor gegaan. Ja. Daarvoor niet. Nou, toen we afstuderen zijn we ieder wel een beetje een kant op gegaan. Gewoon nog even spelen. En mm -hmm. bij een gezelschap, of niet bij een gezelschap, maar... Los van elkaar. Ze heeft bij de Soldaten van Oranje gespeeld en ik uh, in andere voorstellingen. En uh, we wisten altijd wel dat we een duo wilden zijn. En toen... Um, ik wilde altijd al meedoen aan het kleinklijksfestival. Dat is gewoon een hele goed, heel goed begin. Mm -hmm. Want je krijgt de kans om te toeren en om veel meters te maken. En je wist ook dat je dat met steden wilde doen. Ja, maar je moet er wel vol voor gaan en uh -huh. alles laten schieten, wil je, dit, wil je het maken in ons, in ons vak. Dus toen zijn we er in 2013 echt, uh, hebben we alles laten vallen... zijn we er helemaal voor gegaan. En ja. daarom besloten jullie, Christine, om aanvankelijk... of in eerste instantie toch even los van elkaar na die school, na die opleiding... Ja, ik weet niet of dat zozeer een keuze was. Je, je, je studeert af en dan we hebben Toneelschool en Kleinkunstacademie mm -hmm, gedaan. In Amsterdam. In Amsterdam. Dus je bent ook opgeleid tot acteur en tot zanger, componist, liedjeschrijver. We wisten wel echt dat we een duo wilden gaan vormen. Hoe ja, wisten we ook nog niet? Nee, waar, waar, hoe begin je dan? Uh, dus ja, je doet automatisch ook een beetje audities voor voorstelling. Je wordt aangenomen of iets, je denkt nou laat ik ook maar eens wat geld gaan verdienen voordat we dit allemaal zo doen. <lacht> en ik denk wel die eerste jaren, of die eerste eigenlijk twee jaar. Voordat we echt aan het Kleinkusfestival mee zijn gaan doen. Daar zit twee jaar voor. Maar in die tijd hebben we denk ik wel drie voorstellingen met elkaar gemaakt. Ja. Dus dan speelde ik, speelde ik zeven keer in de week. Ze van Oranje, maar dan had je nog wel één dag vrij. En daarop gingen wij dan nog wel dingetjes maken. Maar ja. dat was natuurlijk niet. Je zit niet meteen met een avondvullende tournee. Nee. Um, maar het was na twee jaar, Slaat van Oranje, dat Jentel tegen me zei: nou is het klaar, nu zullen we dit gewoon even serieus gaan doen. Dus toen heb ik echt uh, ontslag genomen. Dus Jentel bepaalde het toen. Nu is het nou, Jen, die zei wel echt van, uh, van, van uh, toch? Van, van, uh, misschien ja, want eigenlijk zou dus je, je een jaar daarvoor al uh, stoppen. Maar toen kreeg ik misschien een grote rol. Nou ja, uh, uh, en toen ja, ja, natuurlijk was het nog een jaar dan. Maar de, op een gegeven moment dacht ik wel van: Ja, we moeten, als we dit willen, wel een beetje gaan beginnen. Ja. Terwijl ja, dus jij begonnen. trouwens, begreep ik, Gentle als droom had... Een musicalster worden. Ja, dat en toen dacht werd Christine het. De musicalster. Ja, ja. ja precies. Nee, ik, um, het eerste wat ik zag met mijn moeder was Aida. Nee, Joe de musical. En uh, toen dacht ik dat ik dat wilde, ja. Maar ik wist nog niet dat er ook zoiets bestond als kleinkunst. Of, uh, ja, dat heb ik later pas ontdekt. Ging je in Middelburg naar de voorstelling? Nee, nee ik, ging niet, ik ging bijna nooit naar voorstellingen. Nee, naar Joe was in, uh, in, Den in Scheveningen oh ja. in het uh, Circus Theater. Ja. ja, dat was echt een uit uitje. Goed, <laughs> jullie gaan uh, live spelen. En uh, het eerste liedje dat jullie laten horen heet Meemaken of Niet. Uit de nieuwe voorstelling dus, heb ik nog niet eens gezegd. Uh, tweede voorstelling van Jentel in de Boer. Na uh, nou, het enorme succes van uh, de snoepwinkel. Is daar nu Magie en het liedje heet Meemaken of niet? Jentel en de boer live in Kunststof. Gaan we het nog meemaken of niet? Gaan we het nog meemaken of niet? Ik denk niet dat we nog mee gaan maken. Nee, dan maak je niet meer mee. Maak, maak het niet meer mee. Gaan we het nog meemaken of niet? Gaan we het nog meemaken of niet? Het ligt niet in de lijn der verwachting. ik moet eraan lopen. Maak het niet meer mee. Hoe ouder ik word, hoe langer de lijst van dingen die niet meer kunnen zijn. Een tienerzwangerschap, dat gaat gewoon niet. Dat maak je niet mee. Nee. Ballerina worden. Lukt niet meer. Of bij het circus. Zie ik niet gebeuren. Ik dacht als ik later groot ben, neem ik een cabriole. Ik wilde in een Amerikaanse serie. Gebeurt niet. Of anders model. Ben je inmiddels oud voor? Het leek me leuk om eens een date te hebben met een superster. Je vaste verkering. Meemaken of niet, gaan, gaan we het we nog meemaken of niet? Het lijkt me sterk dat dat nog gaat gebeuren. Ik reken nergens op. Maak het niet meer mee. Gaan we het nog meemaken of niet? Gaan we het nog meemaken of niet? Het zou hoogst onwaarschijnlijk Dan zijn. Dat vreet ik mijn hoed op. Maak het niet meer mee. Hoe ouder ik word, hoe langer de lijst van landen waar ik nooit heen ga reizen. De kans dat ik jemen ooit eens bezoek, die is gewoon klein, nul. Een vaste telefoonlijn Heeft niemand meer. Haar tot mijn komst. Kan je laten groeien. Een huis met een tuin en een schuur en een trap en een dakterras. Dat ik in MTV Crypt kom. Dat programma bestaat niet meer. Of een Pim, my right. Dat al helemaal niet. Een huwelijk in de tuin van je ouders met een strijdkwartet. Van mijn ouders? Nee, bij wijze van spreken dat ik ouders heb met prieltjes in de tuin. Net als in The Great Gatsby. En zo'n lange tafel met eten, net als bij Paturin. Dat is bij Bertolli. Nou, dat, dat is ook bij Patera. Oké. Okay. Meemaken of niet, gaan we er nog? Meemaken of niet? Je weet nooit wat het leven nog in petto heeft. Nee. Maak er niet meer mee. Gaan we er nog? Meemaken of niet? Gaan, gaan we er nog? nog? Meemaken, meemaken, meemaken of niet? Ik zou er geen vergif op in maar van Nonen. Maak, maak er niet meer mee. Het schrijven van een boek doe ik niet over mythologie. Kan ik niet. Dat later wordt gezien als een klassiekere naslagwerk. lukt niet. Een miljoen verdienen kan. Het? Voor ik dertig ben, dat niet. Nee, misschien niet voor mijn dertigste. Maar op zich zijn wij wel in de positie om een hit te scoren. En daar dan heel rijk van te worden. Net als Nick en Simon. Ja, maar dan moet je op van die piratenfeesten spelen: dat ze dan allemaal met bier gaan gooien en zo. Oh ja? Ja. Dan gaan wij niet meer meemaken. Nee, joh, dan maak je niet meer mee. Meemaken of niet? Meemaken of niet? Oeh, maak er niet meer mee Gaan we er nog meemaken of niet Gaan we er nog meemaken of niet Oeh, maak er niet meer mee Dat piraten. snel hoor, ik weet het zeker <laughs> Toch? Alain, Nick en uh, Simon. Het klinkt, ik vind het zo'n geweldig liedje. Dank je wel. Ja, we hebben er ooit een duet opgenomen met Nick en Simon. En toen maakten we altijd grapjes over dat... We, nee, zij zeiden altijd... Ja, kom je dan een keer met ons op een piratenfeest spelen? En toen dacht ik altijd... Dat je dan verkleed moest als, als piraat. Ja, dat lijkt mij wel. Maar dat is niet zo. <laughs> het is... <laughs> Hey, het is oh, in van die dat tenten. Echt? Dat ze dan allemaal lekker bier gaan drinken en gooien. Dus ja. Ook, ja. Maar wat jammer dat dat niet is doorgegaan. Want dan waren jullie als piraten naartoe gegaan. En dan waren je de enige vooral, denk ik. Ja, zeker. Jazeker. Nee, met met, met zo'n zo nep-papagaai op mijn schouder. <lacht> en Hoi Nick. Hoi Joon. <lacht> hoe is dit liedje ontstaan? Hoe, hoe, hoe ontstaat zo'n liedje? Nou, dit is wel, toevallig, wel ja. grappig. Dit, dit is ontstaan in de file. We, we, omdat we zoveel toeren, staan we ook veel in de file... Wij pakken vaak de nachtfiles mee. Dus dat, als we dan aan het werk zijn, aan de weg... dan moet je zo naar één baan. En dan zijn we onderweg terug. En dan, dan sta je in zo'n rij. En dan op een gegeven moment staat het stil. En dan zeiden we heel vaak... Nou, gaan we nog meemaken? En toen ontstond een beetje zo'n liedje... dat we dan elke keer zongen... Gaan we nog meemaken? meemaken of niet? Gaan we, we nog meemaken, meemaken of niet? En toen uh, hebben we dat opgenomen. En later, veel later, misschien twee jaar later of zo weer teruggehoord. Toen dachten we, daar kunnen we iets mee. En is dit een uitzonderlijk verhaal? Of gaat het vaak zo aan de hand van iets wat jullie meemaken of niet? Uh, ja, het is ook vaak dat we echt gaan zitten. Bijvoorbeeld nu met uh, Magie, dan hebben we een heel duidelijk thema. Een kapstok. Een kapstok. Namelijk de titel. Ja. En daar gaan we dan uh, over praten. En zo komen daar verschillende ideeën uit voor liedjes. En die, uh, daar gaan we dan aan, aan werken. Mm -hmm. dus en... Zo ontstaan de ideeën eigenlijk vaak wel. En is dat dan het fijnste? Christine, om, om zo'n titel... Eigenlijk is het een beetje lullig. hè Die, die museum. Echt museum. De theaterdirecteuren vragen om een titel. Ja, je komt anderhalf met een titel jaar van tevoren. Ja, en dan is er nog niks. Nee. Toch? Nee, maar dat is ook wel heel lekker eigenlijk. Vind ik hoor. Want vroeger dacht ik inderdaad. Of, of bij de, onze vorige voorstelling. vond ik dat. Oh, wow, dacht ik. Oh, ik weet het nog niet. En nu dacht ik. Ja, maar het is heerlijk. Want je, je moet dus al anderhalf jaar van tevoren. met elkaar beginnen praten. Wat vinden we interessant nu? Wat raakt ons? Wat mm -hmm. boeit ons? Dus dat. Ja, het is niet dat wij gewoon zeggen, oké, okay, hier deze titel... en we kijken over een jaar wat we ermee doen. We zijn ook echt begonnen met toen, met praten over... waar willen we een over maken? Wat inspireert ons? En, en, en zo zijn we op die titel gekomen. Waardoor je eigenlijk op het moment dat je begint met schrijven... al, al zoveel gesprek hebt gevoerd met elkaar... dat je dan ook harder of ja. sneller op een goed punt komt. En waarom werd dat magie, Juntel? Uh, nou, eerst, eerst hadden we het over van, ja, waar willen we het over hebben... En uh, toen hadden we het steeds over... wanneer maak je nou nog iets bijzonders mee? Je zit toch vaak uh, in jezelfde leefje, elke dag herhaald. Um, uh, je zit veel op je telefoon te kijken, natuurlijk. Ja, heel veel uren per dag doe je dat gewoon. Probeer ik steeds minder te doen. Vind maar vind is wel een merkwaardige vaststelling. Jentel en de boer hebben een aantal prijzen <laughs> gewonnen. Het loopt allemaal <laughs> als een tierlier. Wanneer ja. maak je nou nog wat mee? <laughs> ja, nee, maar dat is het ook. Want het is heel snel gegaan met mm -hmm. ons, maar... Uh, Wanneer geniet je er nou echt van? Wanneer ja. zie je nou dat het een mooi moment is? Dat is niet vaak zo. Pas achteraf kan je bedenken van... oh, dat was wel heel bijzonder. Maar het is moeilijk om in het moment te staan. Omdat het zo razendsnel omdat gaat. Omdat het zo snel gaat. En of omdat je het gewoon niet ziet. Omdat je weer met andere dingen bezig bent. Dus Want euh... zagen jullie het ook niet echt... Ja, misschien soms wel. Toen Je wel, het natuurlijk er ook wel. wel. Van. Er zijn echt wel echt duidelijk. Ik, ik weet toen wij de Anne-Marie Schmidprijs ja. dat dat hebben we echt. Super intens ervaren en dat weet ik nog heel goed, maar vooral wat er, wat er daarna komt aan superleuke en bijzondere dingen. Op een gegeven moment was het ook zoveel, en ben je mm. alleen maar bezig met de dingen die niet lukken of de dingen waar, waarvan je denkt: Oh, had ik dit net anders gedaan? Of, of, of ja, op het moment dat het gebeurt is, dus ben je eigenlijk alweer met het volgende bezig. En daar hebben we ook best wel bewust toen van gezegd: van, Nou, dat gaan we niet, dat gaan we niet meer doen. Want als wij de, wij er niet eens lol in hebben, dan wat is er mensen erwaard. in de zaal? Dan, ja. ja, dus nou ja, dus, ja jullie uh, zeggen het ook in deze voorstellingen van dat dat het zo krankzinnig was, eigenlijk... vijf, zes keer per week optreden, is ja. natuurlijk veel te veel. Ja, nou, voor, nou, het is te ja, doen, maar vooral... Met de snoepwinkel is gesloten, met die eerste voorstelling, ja. toch? ja, ja. Nee, het, is, het, het was eigenlijk vooral dat. En we deden daarnaast nog opium-tv... waar we dan één keer per oh, week een ja. liedje voor schreven. En op een gegeven moment ook nog RTL Late Night... Daar deden we ook nog een soort maandelijks liedje bij. En, en ja, ja, weet je wel, en je, en je hebt een relatie en een huis en een... En een uh, ja, dus het was vooral denk ik inderdaad dan de optelsom van alles wat op een gegeven moment... Mm -hmm. We hebben er wel altijd, moet ik zeggen, het spelen van de voorstelling hebben we altijd wel heel veel plezier in gehad. hoor Het is wel, dat blijft, ik blijf wel echt, ik ga heel vaak voor aanvang een beetje zo stiekem de zaal in kijken. Dan trekken we het gordijn een beetje weg en dan kijk ik even zo de zaal in. En dan het feit dat je in een plek bent waar je nog nooit geweest bent en er zit een zaal vol met mensen die daar voor jou is gekomen, dat... Dat Blijven we ook wel tegen elkaar zeggen hoe bijzonder hoe dat bijzonder, is en hoe, ja. we dat, hoe we dat waarderen? Dus daar daarin hebben, we nooit, dat hebben we nooit gedacht van pff, moeten we weer spelen. Mm -hmm. Maar vooral die uren dat je met elkaar in de auto zit. En, en <laughs> <laughs> nou ja, het is allemaal heel leuk, maar het is op een gegeven moment ja, is herhaling. het heel veel. Uh, ja. ja, En toen besloten jullie van daar moeten we wat mee doen, Jentel. Ja, zeker. Ja, we gaan sowieso, we spelen sowieso. Iets minder. Nog steeds wel vier keer in de week, hoor. Maar uh, dat is net lekker. Want dan heb je toch drie dagen om andere dingen te doen. Um, en we doen er minder dingen naast. Zo'n opium-tv was geweldig, echt. Maar dat was één keer in de week. Dus dat een lied schrijven, dat is heel... Dat is een enorme druk. Ja, en toen moesten we ook nog in première met de snoefwinkel. Dus <lacht> het was veel te veel. Dus meer focussen, denk ja. ik. Meer kiezen waar we voor gaan. Ja, dat besluit is genomen en nu is daar dus die tweede voorstelling, ja. magie. Jullie gaan nog een nummer doen uit, uh, uit deze voorstelling en dat heet Morf. Hebben ja. we het daarna over uh, wat dat het wel. welst? Ja. Want Morf is het wel, ja. deze twee dames. Jentel en de boer. Live in de studio. Jentel achter de piano. Christine aan de gitaar. Verzonnen. Er is geen grens van jou naar mij, ik weet niet meer wie, wat nou zijn we, zijn we leven. Het is, wie ben jij zonder mij, ik ben geen ik meer, wij zijn een morf heen. De sproeten van mijn schouders hebben afgegeven Ik zag dat er een aantal op jouw neus is blijven kleven En ik was toch de blonde, je wordt lichter met de dag Ik bloos als ik mezelf voor in jouw lach We slapen als één organisme, de harten in dezelfde maat. Bang dromen over hoe de een de ander verlaat. Ik ben nu bang voor twee, soms schrijft het naar de keel. Dan moet je los, maar liever niet te veel, want ik. Later als we oud zijn lijken we eng veel op elkaar Dezelfde paarse grijstint in ons superbroze haar Niemand die kan zien wie ooit de man was wie de vrouw Daar lach je om, ik lach om jou En als de lijven op zijn dan lig ik dicht tegen je aan Er was toch nooit iets zonder jou No. Um. Marv live gezongen en gespeeld in de studio van Kunststof... door Gentle en de Boer. Ik ben nu uh, bang voor twee. Dat was een van de zinnetjes die ik eruit pikte. Waar uh, uh, begon dit, dit liedje? Weet je dat nog? Gentle? Ja, het begon eigenlijk bij die zin misschien wel. Ja? Ja, dat, dat het... dat ik, ik heb nu sinds twee jaar een relatie. <laughs> en, uh, en daarvoor is het heel vaak... Uh, uh, ja, minder gelopen zoals ik wilde eigenlijk. Dus ik ben. Ik was. Ik, ik heb eigenlijk voor het eerst echt de liefde gevonden. En uh, dan heb je soms dat, dat gevoel dat, dat je opeens één bent. En dat je dus ook eigenlijk banger bent omdat de ander er is. Mm -hmm. Dus je bent twee keer zo bang. Dus dat de ander misschien ziek wordt of dat hij weggaat. En dat vond ik een heel mooi uh, gegeven, gegeven. Ja, ja. Om, om daar een lied over te beginnen, ja. En, en uh, hoe gaat het dan? Dan zie je Christine, dan heb je het daarover? Of? Ja, eigenlijk wel. Of ik had uh, ik had een eerste stukje gemaakt... en heb ik dat aan Chris laten horen. Mm -hmm. En toen zijn we daar zo op verder gegaan weer. En zij is, heeft het toen weer een stuk verder geschreven. En uh, nou, eigenlijk hebben we samen dat... dat, dat, dat um, hoe is het eigenlijk ontstaan? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou, volgens mij. Het er is aller... geen grens van jou naar mij. Dat, dat hebben we toen gemaakt. En toen ja. is het verder. Ik weet het ja. niet hoe het is gegaan. Het was met het aller, allerbegin dat we het over hadden. dat we zelf soms wel eens morfden met elkaar. Ja, ook ja. Dat. Dus dat, we, dat, we, dat we heel vaak dezelfde kleren hadden. En op een gegeven moment eigenlijk. In principe, uh, dit is radio, maar ik heb rood haar en jij hebt blond haar. Maar op een gegeven moment hadden we dezelfde haarkleur. Ja. Dan zagen we foto's terug en dan dachten we, hoe kan dat nou? We zijn helemaal, en altijd helemaal dezelfde kleren maar aan. Maar hoezo en dezelfde haarkleur? Ja, ja, ik, ik, werd zo. Wat, ik werd wat donkerder. En ik werd wat lichter. En we trokken steeds weer naar elkaar toe. Ja, En toen hadden we het over, ja, als mensen te veel met elkaar, of niet te veel, maar heel veel met elkaar omgaan. Dan kan je soms een beetje op elkaar gelijk. Of echt, we hebben echt best vaak gehad dat we, dat we los van elkaar waren gaan winkelen. En hetzelfde zelf, hadden gekocht. Hadden gekocht. Ja. Ja, of dezelfde nagel, hetzelfde lip, dat nog steeds. Ja. maar ik hoef dus ook niet met vrouwen of jullie in, in het echt ook goede vriendinnen zijn. Zeker. Ja, dat zijn we ja, ook. Ja, ja, ja we zijn, delen ja. denk ik alles met elkaar. Ja. Moet dat ook? Ik bedoel, zou het, had het, van die stem, hè, die dat kleurt als een waanzinnige, had het ook gekund dat dat het gegeven zou zijn? Dat je met elkaar dit gaat doen? Maar. Elkaar toch niet echt van elkaar houdt, of niet? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee? Nee. Er zijn zoveel bij elkaar dat je wel een vriendschap, zeker moet een hele goede vriendschap moet hebben. Dan strek je het gewoon niet. Nee. nee, jongen. Ik, Maar ja, er zijn veel duo's hoor die uit elkaar die, vallen of die inderdaad. Die elkaar helemaal niet zo, zo moeten. Dat uh, hoor je dan wel altijd achteraf. Ja, het lijkt me heel erg. Maar dat, dat, dat, lijkt me, dat kan. Ja. Ja. Het is natuurlijk, het is nogal wat. Je moet elkaar heel veel gunnen ook. Het mm -hmm. is, je moet niet uh, jaloers zijn of je moet niet. Uh... Ja, je moet ook echt de ander het daglicht gunnen of zo. Ja. Kan me voorstellen. Ja, dat je dat moet die ander uh... de musical ster kunnen laten <laughs> ja. zien. Ja, en trots zijn op elkaars talent. Van nou, oh, zij kan dit weer. Ja. Da daar dan trots op zijn. Ja, ja. daar ja. hebben we het ja. straks uh, verder over. We gaan even luisteren naar het nieuws uh, van acht uur. En daarna kunnen we de luisteraars en jullie trouwens ook verrassen met jullie aller aller eerste liedjes samen. Oh. Hebben we een stukje leuk. Van. leuk? Ja, zo dadelijk na. NTO Radio 1.